Tegen uur. met het RMS-journaal. Nederlandse hogescholen en universiteiten geven de rest van de maand geen lessen en tentamens meer in hun gebouwen. Vanwege het coronavirus wordt er alleen nog via internet college gegeven, waar dat mogelijk is. Premier Rutte riep het hoger onderwijs vanmiddag al op de collegezalen zoveel mogelijk leeg te houden. Basis- en middelbare scholen blijven wel open. Volgens de premier is sluiting daar niet nodig, omdat het virus zich minder snel lijkt te verspreiden onder kinderen. Veel oppositiepartijen in de Tweede Kamer sturen er vanavond in een debat over de coronamaatregelen op aan dat alle scholen dichtgaan. Onder meer de PVV, Forum, 50PLUS en DENK wijzen erop dat deze maatregel in andere landen wel is genomen. De PVDA zei dat het kabinet een grote verantwoordelijkheid heeft om te bewijzen dat wij het beter weten dan landen om ons heen. Verder vraagt de Kamer zich af of de zorgen toenemende aantal coronapatiënten wel aan kan en wat het kabinet doet om de schade aan de economie zo beperkt mogelijk te houden. De KVB verwacht dat er vanwege het coronavirus... draconische maatregelen worden genomen rond het Europees kampioenschap... dat gepland staat voor juni en juli. Dinsdag overlegt voetbalbond UEFA daarover met alle aangesloten bonden. De Franse sportkrant L'Equipe meldt dat er serieus wordt nagedacht... over het uitstellen van het EK tot volgend jaar. Ook zou de UEFA volgens de krant van plan zijn... om de Champions League en Europa League uit te stellen. In een drugslab in Zaandam is 37 kilo meta, meta amfetamine gevonden, beter bekend als crystal meth. Ook werden er andere drugs, een wapen en voertuigen in beslag genomen. Drie verdachten zijn opgepakt. Er is ook in een huis in Hippolietushoef doorzocht waar wapens, drugs en ruim 50.000 euro aan contanten in beslag zijn genomen. Het weer vanavond is het tijdelijk droger, komende nacht en morgenochtend volgt er weer neerslag.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 Just feel empty, could you stop? Daar begonnen we dit uh, tweede uur mee en dat is uh, met een bepaalde reden, want morgen komt die online de video, de muziekvideo bij dit nummer Relapse van onze eigen Winnie uh, want ze komt ook uit Zandvoort. En bovendien kunnen we er ook nog uh, aan toevoegen dat ze dus uh, Ambassadrice is, uh, een van de Ambrosiadrisse is van Pride at the Beach komend jaar. Daar was al enige bemoeienis mee in het afgelopen jaar... want toen heeft ze ook nog een optreden gedaan op een van de podia... die toen ja, min of meer uit de grond gestampt is tijdens dat Pride at the Beach. Dat, dat is in juli, eind juli, is het de bedoeling dat dat weer gaat plaatsvinden. Um, en dat zeg ik ook uh, gewoon met enig optimisme, want ik denk dat er dan ook wel weer een, een hele andere tijd uh, zit. Maar goed, uh, nu gelden er andere regels en geldt er eigenlijk uh, beperkt uh, sociaal verkeer, maar dat heb je al in het nieuws uh, kunnen horen. En ook hier in uh, het uh, programma, want uh, Gerard Kuiper van uh, de SWOZ, de vereniging van uh, de seniorenwelzijn en ouderen in Zandvoort heeft al gezegd dat de activiteiten die zij organiseren... tot en met 31 maart worden opgeschort. Dus alles uh, zit uh, gewoon eventjes voorlopig in de ijskast. Totdat uh, er uh, andere uh, ja, ontwikkelingen zijn rondom het welbekende virus met een C. Ik uh, weiger dat woord uit te spreken. Omdat het al uh, heel veel uh, ellende al veroorzaakt in, in, uh, in de wereld. Uh, en dan uh, zal ik er nog uh, iets uh, aan toevoegen wat, uh, wat dat gaat. Maar uh, dit was uh, eventjes uh, het uh, verhaal uh, rondom Wendy Moore en uh, het actuele nieuws. En uh, vooruitlopend op een uh, activiteit uh, waar Wendy Moore dus uh, de ambassadrice van is. Uh, welkom bij dit uh, tweede uur uh, reguliere uitzending van uh, Alternative FM. Draaien we alleen maar gewoon lekker muziek uh, weg. Uh, en uh, dit uh, is ook een dame die ook morgen met nieuw materiaal uh, komt. Dat is altijd wel leuk. Wij hebben dan donderdagavond de uitzending. En uh, de muzikanten zeggen... ja, wij uh, gaan vrijdag uh, ons materiaal uitbrengen. Dan hebben we er, uh, moeten we er weer een hele week op wachten... voordat we dan ook mee kunnen profiteren. Misschien moeten we dan maar de programmaleiding gaan voorstellen... om op vrijdag maar uit te gaan zenden. Misschien uh, dat dat dan uh, wel in ons uh, voordeel uh, werkt. Jouw Marges! We kennen er nog. Uh, en ik denk dat als je goed beschouwt... Dit nummer ook wel in het uh, perspectief van nu kan zetten. Monsters heet hij. ...ergens proeven stoppen. Het, uh, het lijkt wel een onmogelijkheid. Uh, Glaswolf hoorde je Zwolse Band, net als Lizzie's Line ...die je net in het, het eerste uur hebt uh, kunnen horen. En Monsters van Joe Marches uit Utrecht... Uh, ...die hoorde je aan het, het uh, begin van het blokje van twee. Bovendien, uh, Joe Marches, daar schuilt Johanneke Kranendonk achter... ...komt met nieuw materiaal, morgen ook uh, met uh, nieuw materiaal. Dus volgende week hoor je automatisch... Dan ook het nieuwe werk van Joe Marches. Vooralsnog uh, houden wij uh, de planning uh, Minor Citizen... die volgende week uh, gaan komen, uh, gewoon aan. Uh, wij zien voorlopig nog uh, even geen reden om, uh, om, om de, de boel uh, te cancelen. En bovendien uh, voldoen we dan uh, gewoon... dat uh, de ruimte met minder dan 100 man... Uh, dan lopen er hooguit hier uh, 6, 7 man uh, mensen rond. Uh, dus dat zou dan wel verantwoord kunnen zijn. Maar goed, uh, we weten het niet. We volgen gewoon ook wat dat er gaat, uh, de, de actualiteit. En aan het eind van de maand is het de bedoeling... dat uh, Lisette Vink uh, voorbij uh, gaat komen. Maar ook dat uh, zeg ik uh, met enig voorbehoud. Want het kan uh, met de dag uh, kan het uh, gewoon veranderen. Um, de reden ook uh, met die lading van uh, Glaswolf. Dat je je dus nergens kunt verstoppen en verschuilen. Nee, je wordt er gewoon volledig mee geconfronteerd. Je krijgt het gewoon voor je kaners, voor je bakkers. Dat krijg je. Uh, ja, ook uh, leuk is uh, dat onze voormalig uh, collega Kees van Amstel ook uh, dat wereldkundig uh, maakt. Dat ook zijn optredens uh, zijn afgelast. Ja, uh, gaat het dan om. Uh, komen er dan meer dan 100 kijkers? Zo. Zijn die dat min of meer op Facebook? Ja, uh, de grap. Hè? Dat, dat was de grap dan. En dan moet je dan ook concluderen dat ook hij er niet aan ontkomt. En zo zijn er meer zaken hier in dit dorp. Uh, bijvoorbeeld uh, gaat uh, de, de uitvoering van De Wurf. Plaatselijke toneelvereniging hier. Het is eigenlijk een folklorevereniging. Nou, niet helemaal waar. Het is een, uh, een toneelvereniging. En die zouden op 14 maart een optreden doen. Maar dat wordt verplaatst naar 26 september. Uh, dat uh, wordt hier net uh, gezegd. Uh, op, uh, op de sociale media. Niet alleen dat, uh, er is nog meer. Want uh, dit weekend zou er ook een... Kerkpleinconcert gaan plaatsvinden. Georganiseerd door de stichting... Classic Concerts. Uh, grote mensen... daarachter zijn Toos Toosbergen... en Peter Tromp. Uh, nou komt... Peter Tromp komende zaterdag... Uh, nog uh, voorbij in het uh, programma... Goedemorgen Zandvoort. Maar ik uh, denk... dat het wel een beetje ook gaat over... het uh, verhaal van komende zaterdag... of uh, zondag, moet ik eigenlijk zeggen... Dat is ook uh, geparkeerd... en dat uh, zal voorlopig ook... Uh, uh, geen doorgang uh, krijgen. Er is nog... veel meer wat, uh, wat op dit moment... Uh, aan de gang is uh, wat uh, niet doorgaat. Want er is nog een... groot evenement wat aan het eind... van deze maand zou moeten plaatsvinden... hier in Zandvoort. Of in ieder geval... Uh, in de omgeving. En dat... Uh, wordt georganiseerd door... Le Champion. Uh, de Zandvoort Sikwieren, En uh, dan zou deze jongen uh, op zondagmiddag... hier moeten gaan zitten. Maar... Ik denk dat het gewoon een goed boek gaat worden. Want zoals gezegd geldt ook die maatregel voor alles wat met grote groepen mensen te maken heeft. En de veiligheid en de gezondheid gaat voor, zegt Le Champion. Dus ook het verhaal van de omloop van Zandvoort, de dertig van Zandvoort en de Zandvoortse circuit zet daar dan maar ook een groot kruis doorheen. Ook dat gaat niet door. Dus alles wat, uh, met, uh, wat uh, de komende tijd uh, tot en met de 31e maart uh, staat geprogrammeerd. Dat uh, kun je dus gewoon bijvoeglijk op je buik schrijven. Uh, dat is uh, niet uh, dat ik dat nou leuk vind. Maar gewoon uh, denk even om uh, de medemens bijvoorbeeld. Uh, mensen die heel erg uh, moeilijk uh, kunnen ademen. Of uh, een andere uh, ziekte heeft, hebben waarbij bijvoorbeeld het immuunsysteem wat minder goed werkt. Of. Zoals Gerard Kuiper uh, in het eerste uur zei, rond half negen... gaat het ook om de ouderen die ook al een wat uh, andere gezondheid hebben... dan wij, uh, die goed uh, van lijf en leden zijn. Uh, denk daar maar even aan de komende tijd. Ik denk dat dat uh, misschien wel wijs is. Uh, dit zeggende ga ik uh, gewoon weer uh, verder met het uh, muziekprogramma... want uh, dat is uh, ook uh, een onderdeel. Uh, Emmy met What's Going On ga je nu horen. No. Watch your mom say Personally I'm I'm more of a banana person myself. Oh oh Hank, you're, you're home early. I just want Onvervalste rock and roll Jazeker. Vorig jaar hebben ze ze nog hier in de studio over de grond gehad. In april, als ik het wel heb. En toen hebben ze ook al zo'n dampend optreden verzorgd. We hebben het over More Park in een nieuwe single. That's what your mom said. Vorige week vrijdag uitgekomen. Eigenlijk afgelopen vrijdag. Er zit al weer bijna een week tussen. Maar wij draaien hem hier ook. Dus altijd leuk als we dat kunnen doen. En ik weet zeker dat er één in Zandvoort uh, is die zegt. Oh, dit is allemaal te gek. Er is ook een uh, collega die uh, wel eens uh, tussen de middag uh, te horen is. Uh, tussen 12 en 2, meen ik. Het programma dat heet uh, Zandvoort Lunch. Of ZFM Lunch. Hoe je het maar noemt. Of CFM Lunch. Ja, ja. Zal ik het uh, goed zeggen? Maar uh, eigenlijk is het. Uh, ik, uh, ik hou het gewoon lekker op het uh, binnen Want je luistert uh, gewoon naar de Stichting Zandvoortse omroep en dan uh, heb ik daar alles verder mee gezegd. Uh, Emmy, and what's going on? Uh, hoorde je daarvoor. Dat uh, is uh, that, uh, what, uh, het stevige blokje. Nou, hoewel. Er komt nog uh, wat uh, stevigs aan, mag ik uh, erbij zeggen. Want we hebben een damesrookband Die staat uh, te trappelen om gedraaid te worden. En daarachter zit ook nog onvervalste bluesrock uit Friesland en dat is Electric Hollers want die hebben sinds twee weken een nieuwe album. Laten we maar eens eerst beginnen bij het begin. Hier is Made Stone I found a solid ground. I dat er nog uh, mensen zijn die in hun huiskamer nog uh, luchtgitaar aan het spelen zijn. Dat vind ik altijd zo leuk als uh, mensen dat doen. Hè. Zeker de mannen die dat doen. Echt uh, zo van... Uh, ik doe het nu een beetje voor de webcam die actief zijn uh, op uh, de CFM Zandvoort of de ZFM Zandvoort-website. Uh, ik hou het een beetje neutraal hoor, wat dat, dat er gaat. De echte insiders die kennen die joke, die practical joke die ik hier zeg. Electric Hollers met het nieuwe album wat ze sinds eind februari de wereld in hebben geslingerd. Gonna Be Okay en Maidstone The Road die hoorde je daarvoor. dames bent, maar wel heel erg leuk om naar te luisteren. Ik zei net dat ik in dit eerste uur Lizzie's Lion had gedraaid. Niks is minder waar. Ik begin ook aftagelijkse verschijnselen te vertonen wat we dat te gaan. Maar dat is er dus nog steeds. Um, Small's band, de uh, dame die, uh, die zingt het. Uh, het is gewoon een frontvrouw. Maar, maar goed, dat mag de pret niet drukken. Dat nummer dat heet uh, Ramble. I'm Met een uh, behoorlijke lading uh, die erin zit. Van Astrid. En, uh, Fair Start Fire Hill. Zo heet het uh, nummer. En uh, hij doet ook iets uh, korter dan de 826. die hij ervoor staat. Hoor. Maar uh, dat uh, terzijde. Ramble hoorde je ervoor van uh, Lizzie's Lion uit Zwolle. Het uh, bracht de tijd op. Uh, 14 minuten voor 9. Wat zeg ik? 10 moet ik eigenlijk zeggen. En uh, dan kom je eigenlijk bij een vraag. Van wie zal het zeggen. En hoe zal het eruit zien? Nobody Knows. Van Fabian Nadammers. Drunk and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 Send You down. You are a force we can't delay. Whoa, wait, oh, you are part of the flood. You are the voice we all obey. Oh, wait, just be my greatest lover. Be the end that never arrives. Whoa, wait, please don't let strong at heart and mind. Oh, let your wisdom speak. Oh, preach me back to sleep. Oh, let your wisdom speak. But don't ...tussen Alan Fournier en Fabiana Dammers. De een heeft zelfs een alter ego, die Alan Fournier. Dat is gewoon Frank Bond, mensen. En uh, alle twee hebben een overeenkomst uh, met, uh, met hetgeen... Uh, wat, uh, ...wat ze ja, uh, aan een uitgesproken mening hebben. Ze hebben een uitgesproken mening over de muziekindustrie. Dat uh, is uh, bij beiden eigenlijk wel uh, te horen... Uh, nou ben ik even kwijt uh, bij Ellen Fournier, dus Frank Bond. Uh, waar dat uh, precies uh, terug te vinden is. Uh, het is me uh, verteld, maar uh, dat antwoord moet ik even schuldig blijven. Bij Fabian de Dammers weet ik het. Vrijwel zeker, dat, heet, uh, de, uh, dat is het nummer The Girl You Love. Zo heet dat ook uit het uh, album. Waarmee we weer bijna aan het eind gekomen zijn van dit programma. En dat is alweer een stille hint voor degene die dus nu een beetje op zijn smartphone ziet te spelen. Want uh, dat uh, betekent dat uh, we volgende week ook weer een uitzending hebben. Kijk, kijk, kijk, hij komt al in beweging. <laughs> dus, en we kunnen het nu ook weer in koor zeggen. Tot volgende week, als er voor nooit wat uh, gebeurd is. Nee, het gaat nog steeds goed. Um, uh, volgende week, uh, gaat alles, uh, als alles goed gaat, dan hebben we hier uh, Minor Citizen zin in. Ja, ja. en we ja, ja, we weer een mens? Ja, en weer een weer wat te doen. Nou goed, maar uh, dit is ook wel eens even lekker. Dan uh, komen we weer eens toe aan uh, allerlei nummers uh, die anders uh, gewoon blijven liggen. Toch? Of niet? Ja. ja. Um, straks natuurlijk, uh, natuurlijk veel plezier mensen... met het uh, programma uh, Nashville Radio. Want uh, dat hebben we nog steeds. Nashville Country Radio. Daar sluiten we deze donderdag mee af. En uh, morgen is het uh, dan weer uh, een keur van uh, programmamakers... die dan ook weer uh, te horen is. Nu uh, Blood Cross van Meadow Lake En dan is het uh, eigenlijk maar gewoon één woord. En dan zeg ik dag...